Het plan wordt dinsdag in stemming gebracht, maar nu is al duidelijk dat de meerderheid tegen is en dat de Kamer het niet eens wil behandelen. Bedrijven in Frankrijk moeten meer vrouwen benoemen op leidinggevende posities. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waarin staat dat over zes jaar 40% van de grote bedrijven een vrouw in de top moet hebben. Frankrijk volgt daarmee Noorwegen en Spanje. Het weer, vooral in het midden van het land regen. De temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. Vanmiddag opnieuw veel regen. Na het weekend wordt het geleidelijk droger en kouder. Dit was het NOS Journal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 D in Duitsland met het uh, Noord-Duitse Rundhoek Radio orkest of van Hannover en ik heb een schitterend stuk uitgezocht. Luistert nu naar Chad Baker in Tenderly. Tweet me, sweet Florida flow Swing and shag in the stack With sweet Florida flow She comes from a southern town She lives that year around Boy, does she know the angles? Where'd she get those big bojangles Colored light, but not too wide Just twigs in between Eyes are glancing, she's romancing That dance is queen Down the trail called Tammy Emmy. Just like going home to be fat mammy Y'all to see those yummy scrammy For Florida flow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 Periode. De laatste bomen gaan de deur uit en dat uh, rechtvaardigt mij om nog eens een kerstplaatje te draaien. Er zijn uh, honderdduizenden uh, kerstplaten gemaakt, met allemaal kerstliedjes. En nou is er een band, de Maryland Jazz Band of Cologne, een Duitse band, die heeft iets anders gedaan. Die heeft wel kerststukken gehad, maar uit het uh, Amerikaanse-Canadese repertoire. Waar. Stukken waarin. Uh, uh, gesproken wordt en gezongen wordt over de. Sfeer in huis en over Sinterklaas, of de Kerstman die komt, maar uh, dat is niet allemaal over de boom en over de, de, de tekens van de kerst, zoals en Een heel mooi stukje uh, wat ik daar wil laten horen. Is een stuk van Ray Charles en dat gaat dan over de kersttijd. This time, this time of the year.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 Of joy on a sley of a yeer when Christmas is near This time of the year een number van Ray Charles gespeeld door de Maryland Jazz Band of Cologne.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 is out uh, in New Orleans style is it uh, number Louisiana Christmas Day. I'm a family man I wasn't born to roam, But it seems like every Christmas finds be farther from my home I love singing my songs But it gets me down To hang my stocking in some hotel when the Way up in the body. Jazz. Vandaag met in de hoofdrol Peter Den Boer en ik ben Fred Kroosberg. Gig day in the London Town, Billy Hart op de drums en de Deense bassist uh, Jesper Lundgaard met een hele mooie bassolo. solo. Um, vandaag, zoals u al hoorde, uh, komt er voor alles voorbij: smooth, heavy, ballad, slow, mainstream vocals, big band, Dixieland swing, ragtime, Spaans Deens, Calypso, Rack, stomp, shake, bossanova, noem het maar op. Over bossanova gesproken.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 Scala, en no final, não sobrou nada, não deu em nada. E voltei pra minha nota, como eu volto pra você. Vou cantar com a minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, reme, fa, zo, aceite. Kan sem ik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 Het spettert.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 would feel to be free I wish I could break all the chains holding me I wish I could say all the things that I should say say them loud who'd say I'm clear for the whole round world to hear I wish I wish I could share all the love that's in my heart. See? You.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 in Engeland is topondernemer Albert Heijn overleden... de kleinzoon van de oprichter van de supermarktketen. Albert Heijn introduceerde in 1951 de eerste Nederlandse zelfbedieningswinkel. Van 1962 tot 1989 leidde hij het bedrijf... en zorgde ervoor dat Albert Heijn een van de grootste supermarktketens ter wereld werd. Albert was de broer van Gerrit-Jan Heijn... die in 1987 werd ontvoerd en vermoord. Albert Heijn is 83 jaar geworden...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 De president heeft gisteravond gezegd dat hij over drie jaar niet zal meedoen aan de presidentsverkiezingen. Ook riep hij het leger op om niet meer te schieten op demonstranten en beloofde hij meer persvrijheid en de prijzen van levensmiddelen te verlagen. Bij rellen in Tunesië zijn de afgelopen tijd tientallen doden gevallen. Op de afsluitdijk bij Cornwerder Zand is een auto het water ingereden. De bestuurder is daarbij omgekomen. De auto reed met hoge snelheid door de slagbomen en viel bij de sluizen zeven meter.